De paus is in het pelgrimsoord Santiago de Compostela aangekomen voor een tweedaags bezoek aan Spanje. Op weg daarnaartoe sprak hij zijn bezorgdheid uit over wat hij noemde. het antigodsdienstige sentiment dat in Spanje de kop heeft opgestoken. Morgen gaat de paus naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal inwijden. Aan die kerk van Gaudi wordt al sinds 1882 gebouwd. De Belgische aartsbisschop Leonar heeft tijdens een kerkdienst een taart in zijn gezicht gekregen. Leonaar ging maandag voor in een mis in de kathedraal van Brussel toen iemand naar voren kwam en hem een taart in het gezicht duwde. Het incident is uitgelekt via een filmpje op een katholieke website. Schaatser Simon Kuipers is Nederlands kampioen geworden op de 1000 meter. Hij was in Tialf 1200 ste sneller dan Stefan Groothuis. Het brons was voor Jan Bos. Mark Tuitert werd gedisqualificeerd omdat hij op het rechte stuk met zijn schaats over de middenlijn kwam. Bij de vrouwen ging de titel op de duizend meter naar Marit Leenstra. Tweede werd Margot Boer, derde Laurien van Riesen. Het weer. Vanavond langs de kust nog buien. Morgen in het noorden opklaringen. In het zuiden overwegend bewolkt en kans op wat regen. Het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 keert hier in de studio. Natuurlijk wil ik uh, Rob natuurlijk hartelijk feliciteren met uh, zijn lintje. Goedemiddag, dit is uh, Entertainment View voor zaterdag 6 oktober 2010. Van 5 tot 7 hoor je mij hier op ZFM Zandvoort. Helaas zonder Roy die afwezig is vandaag. Mijn naam is Rudy Nicola. Wat kan u verwachten van deze uitzending? Natuurlijk bellen wij het tweede uur met popstar Henry. Hij behandelt samen met ons het shownieuws van de afgelopen week... Ik heb berichten gevonden over andere Katy Perry, Michael Jackson en Marco Borsato. Een apart verhaal van een zwerver met een stinkend rijke vader. Een oplastbare Obama. En een zonnescherm dat een leven van een baby heeft gered. Wil jij nou even je verhaal kwijt over dit weekend of uh, misschien wel even een plaatje aanvragen? Dan kan je even bellen naar de studio. Dan kan je bellen naar 023 573 1969. Je kan bellen naar 023 573 1969. Goedemiddag. Dit is Entertainment View en dit is Run DMC en Aerosmith en Walk This Way.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 So soon, anyway. So, see, so sunny days. Hold on and hold fast. Take these moments, try to make them last. Cause they won't pass you back. Naar Sunny Days. Het de eerste single van haar nieuwe album. Bags and Shootcases, kwam vorige maand uit. En hij is lekker hoor. Nog één keer. Sunny Days. Goed nieuws voor de Michael Jackson uh, fans. Want, uh, even kijken. Een cd met nooit uitgebrachte songs van Michael Jackson komt volgende maand uit. Het is de bedoeling uh, dat de cd een Nieuwe Plaats vlak voor de kerstdagen in de winkels ligt. Het album gaat Michael heten. Verder is er nog weinig bekend over de nummers die op cd staan. Um, de plaatsmaatschappij Sony wil alleen kwijt dat er uit 2007 de stammende breaking news erop staat. Uh, op de site komt vanaf maandag een aantal fragmenten te beluisteren. Um, wanneer die uitkomt is nog niet helemaal bekend, maar dat zal zo rond de kerst zijn. Nou, als Michael Jackson fan ben ik er heel erg blij mee. Dit is de nieuwe van John Mayer, Perfect Lonely. Wat een plaat is het toch, hè? Vampires en uh, Wolves van de Wombats. Aan de telefoon hebben wij Roy van Buringen. Natuurlijk zonder ja. entertainment view geen Roy van Buringen. Ja. <laughs> Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Hoe gaat het, jongen? Ja, een brakke Roy van Buringen wel. <laughs> <laughs> een brakke Roy van Buringen. Vertel, wat heb je uitgespookt? Nou, ja, gisteren was natuurlijk de DJ-contest in, uh, in de Haltenstraat. En uh, ja, dat was de ene laatste show uh, voor dit jaar. En uh, ja, we hadden de halve finale. We hadden tien dj's die gingen strijden voor die, ene, uh, die drie finale plekken voor uh, aankomende zaterdag om 11 uur. En uh, ja, het was gewoon een hele gezellige en swingende avond. De tent was een vol. Dus ik, was, ik ben heel erg tevreden En uh, ja, het was een hele leuke avond. En uh, ja, wie er hebben gewonnen, dat zijn Siertje, dat is een, een, me een meisje die uh, ook DJ is. Uh, DJ MG en German Beach, en die is bekend van Take Me Out. Oké, okay, die heeft daar aan meegedaan dus. Ja, die heeft daar toen een tijd aan meegedaan. Dat uh, was al een heel veel trouwens. En dus, uh, e die heeft eraan meegedaan, jij ja, zei een tijdje, maar is het nou de jongen of is het een meisje? Het is, ja, is een jongen. Een dus jongen, en heeft een een beetje, beetje, een beetje, hij het een beetje goed gedaan of niet? Het, uh, zeker go uh, goed of bedoel je Take Me Out? Nee, nee, nee. Ik heb het over die DJ-contest. Ja, dat heeft hij ook helemaal verschrikkelijk goed gedaan. We hebben echt in Nederland hele goede DJ's. Allemaal eigen zijden. En uh, ik denk dat uh, dit de drie beste wel zijn. En uh, ik denk dat er ook... Ik denk dat er ook wel andere DJ's die niet door zijn gegaan. Want gisteren hadden we eigenlijk gewoon al... Alle... 10 beste DJ's, die waren gewoon allemaal goed. Het was gewoon moeilijk te kiezen. Ja. En uh, ja, de tijden verschillen. Ik moet zeggen, ik ben geen DJ-fan of zo. Maar uh, ze hebben me wel een beetje. Uh, ja, ik ben toch om een beetje. Ik vind, ik vind het toch wel leuk om dat feestje ook binnenkort te gaan bezoeken. Oké. Okay. Uh, ja, ik ben heel erg tevreden over uh, hoe het gegaan is gisteren. Het was gewoon lekker druk. En uh, wij hebben besloten om het uh, niet meer op uh, vrijdag te doen of op uh, zondag te doen maar dan de halve finale van gisteren dan op vrijdag. Oh top. En aankomende zaterdag is dan de grote finale in feest vanaf 11 uur en dan is we natuurlijk weer van harte welkom. Het is een gratis intrede. Oké. Okay. Ook leuk nieuws en uh, ik, zeg, ik zeg het is gewoon een gezellige avond. We hebben leuke DJs, we hebben een leuke presentator en uh, ja. Het is de moeite waard om naar fame toe te komen. Hoe laat zijn de mensen welkom volgende week zaterdag? Vanaf 11 uur zijn ze van harte welkom. Oké. Okay. En tot hoe laat duurt het? Het uh, duurt ze vijf uur. Dus, Jezus. Uh, oh, te ja, gek. Ik ben ook, stroken, daarom ben ik, zo en <laughs> ik ben Op dit moment een boeking. Dus uh, we zei, ik ben nu op dit moment een draai in vijf huizen. Oké. Okay. Uh, ja, een leuk feestje ook. En uh, ja, dus het gaat helemaal goed uh, op dit moment. Nou, is het bij jou trouwens zo'n Ja, gaat uh, goed? We hebben een uh, gezellig middagje met uh, Rob, die natuurlijk uh, het lintje heeft gewonnen. Ja, zeker. Dat dus het was wel. net een uh, dolle boel hier in de studio. <laughs> ja. Dat maar uh, ja, voor de rest gaat het prima, jongen. Zijn nou dat hij het lintje had gewonnen? Nee, gekregen bedoel ik hè. Oh, ik dacht al. Ja, nou nee, ja, je moet, je, moet niet te, je moet me niet te letterlijk nemen, dat weten Want de luisteraars ook wel. De prijsvraag kan ik meedoen. <laughs> Jij zou er ook wel in willen hè? Nou, ik denk dat ik nu toch te jong voor ben. Maar het zou ook wel leuk zijn als jongste, uh, ja, als jongste persoon uh, links te krijgen. Dat is altijd natuurlijk leuk. Ja. Maar ja, weet je, uh, daarvoor moet je wel uh, 20 jaar wat doen hoor. iets speciaals doen en bezig blijven gaan voor andere mensen. En dat is heel erg belangrijk. En wat ook hebben gedaan uh, 20 jaar geleden, van een piratenfender tot een lokale omroep. Dat ja. is echt verschrikkelijk leuk en goed gedaan. En ja. Ik denk dat Sam trots mag zijn op CFM. En dat komend jaar, de komende jaren hoop gaat gebeuren rondom CFM, dat... Ook professionele gebied. Nou, laten we het allemaal hopen, hè? Ja, zeker weten. Nou, Roy, ik wil je bedanken uh, ja, voor dit uh, kleine gesprekje eigenlijk. Ja, ik jou ook. En uh, ja, fijn weekend en uh, ik hoop ja. dat ik je volgende week weer zie, hè? Ja, zeker. Maar iedereen moet zaterdag komen naar de DJ-contest. Ik kom ook. Oké, top. Hé, dankjewel, nou. hè? Hoi. Okay, hoi. Roy van Buringen en dit is Bluf en mooie dag. De zon. En de rustige rivier, De stilte en de droogte En de leegte van dit hier De hemel en de aarde De wijsheid van het land En de wijsheid van één man, dat is genoeg. Er is niets waar ik op wacht, morgen blijft. Donderdag 4 november staat deze band in het Patronaat. Ik heb het hier over Bluff en dit is een prachtige single. En die heet Een Mooie Dag. Er zijn trouwens nog kaarten beschikbaar daarvoor. Kosten 27,50 en is te bestellen via de site van het Patronaat. NL. Ik uh, hoorde gisteren iets op de radio, een nummer, en die is gewoon even blijven hangen. Dat is een uh, ja, jongeman uit Amerika en die heeft zo'n plaat gemaakt. Dat is ongelooflijk. Hij heet Jonathan Jeremy en zijn plaat heet Last. Nou, ik ga hem even laten horen. Hey, you've asked me to to tell me That you wanna try and work it out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 I drink too much Maybe that's the truth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 Wat een plaat, mensen. Jonathan Jeremy Ray. Right en de plaat heet Lost. Prachtig natuurlijk. De volgende artiest die ik uh, voor u ga draaien is een uh, ja, Amerikaanse artiest. En die is vooral bekend van het nummer It's Get Better. Dat vooral tijdens Sears Request uh, van uh, 3FM erg populair werd. En hij komt uh, binnenkort uit met een nieuwe single. En dat heet That Is Why. Ook staat hij uh, uh, 21 november in het patronaat in Haarlem. En um, ja, de volgende plaat die ik ga draaien... ...staat op zijn album It Gets Better. En die heet In Between. Dat is een opvallend nummer, maar oh zo swingend. Ik heb het hier over Ryan Shaw...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 Chakot en uh, vrede hier bij Entertainment Who en daarvoor Ryan Shaw en in between. We gaan even door met een uh, rondje Showbiz nieuws. Want een dag zonder Katy Perry is een dag niet geleefd voor veel nieuwsbladen. Want Katy Perry staat bekend voor haar sexy vrouwelijke rondingen. Maar zelf was ze niet altijd even blij met haar volputueuze figuur. Ze zei zelfs, ik had erg rugklachten en was een beetje dikker. Ik wou graag een borstverkleining, vertelde ze. Maar de hitdiva hit leerde haar van haar lichaam te houden. Toen ik opgroeide en veel babyvet verloor, dacht ik, hé, hey, dit is nog niet zo heel slecht. Maar de hitdiva, uh, uh, ik ben een braaf meisje en toch ook weer niet. Ik, uh, ik ben een braaf meisje omdat ik in echt liefde, integriteit en respect geloof. Ik ben een stout meisje omdat ik graag mensen plagen met mijn seksappeel. Dat doe ik met mijn muziek, al dus een ondeugende perry. Nou ja, dus is niet het enige nieuwtje wat ik heb gevonden. Want uh, de huwelijkslijst van Katy Perry en Russell Brandt op de Malediven is in het water gevallen. De zangeres werd de eerste dag beter door een gevaarlijke spin. Volgens Raider Online werd Katy vlak na de aankomst op het droomeiland verrast door de tanden van haar beest. Waardoor een nare uitslag op haar been ontstond. De zangeres moet medicijnen slikken die haar moe en duizelig maakten. Ze zei zelf vanavond, niet schat. Uh, de twee verbleven in het Zonneva Fushi Resort. Ze betaalden 8000, uh, 8.000 dollar per nacht. Maar voordat het bedrag werd ook door de paparazzi uit de buurt te houden. Andere stellen die graag privacy pootje baden aan het luxe zwembad van het hotel zijn Madonna. Paul McCartney en Tom Cruise. Russell liet voor zijn huwelijksruid via Twitter weten hoe ze nu vakantie zouden doormaken. Ik wil de hele... <laughs> Jezus. Ze zijn weer wel weer bezig, hè? Ik wil de hele Kamasutra doorwustelen met Katie, zei de Britse komiek. Helaas voor Russell heeft die spin door haar een stukje voorgestoken. Oh, oh, oh. oh, Ze is altijd wel nieuws met Katy Perry. Maar aan de andere kant, ze doet het ook wel heel goed met haar nieuwe muziek. Dit is haar nieuwe single uh, hier op Entertainment View ZFM Zandvoort. En die heet...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 Zijn er wat langer bezig, maar pas na de single 1000 Years van uh, The Curl heb ik het over, uh, werden ze eigenlijk wat bekender. Ik zou een stukje van 1000 Years laten horen, hebben we regelmatig gedraaid hier bij uh, Entertainment for You. Dat is dus deze. For a years. Is echt een te gekke plaat. Ah, en dan gaat hij zo verder en dat is gewoon echt een te gekke plaat. Maar de, ik heb het hier over The Curl en uh, wat je net hoorde heet uh, uh, More Than A Love. En dat was een tweede single. Te gek natuurlijk. The Curl onthoudt die naam goed. Echt te gekke ben. We gaan nu door met een liedje van The Opposites. En die heet Licht Uit.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 En ik heb morgen vast bij, Dat is mijn verantwoordelijkheid Maar schij de duivel weer Licht gaat uit vannacht We brengen het beest naar buiten De enkel nog de devil die Wist niet ja voel je ken me toch Doe strictly brug ben een animal H dynamo Herken je mij niet van de fake stap plus 15 En oh ja dat is mijn wij die gaan min 30 D lekker Voel mijn losjes Ik ben stuk Naar de wc, ik heb op Gele dakken, Glasje But, nik kristal of putje nap Voel de liefde, doe mijn vreemd Half de party in de 301, lowlands 1 Low lens magneet Party En ik ken de fan dat ik yes ik ken Zie Gaat uit vannacht prega Bij mij, oké. Okay. Ah. Dag in de... Boeken maak wekker van, op in de zee, bij de de Soosie won Nike fresh, geen loe vertan, zin me niks, daarom drink ik veel Waar is het dankje gebleven? In m'n keel In de paradies, om een glas op twee Whiskeyboard aan, de fuck to pace. M'n ogen hangen en ze lopen langs, de dik tik zijn En ze zeggen, hoor in de van? In de paradies, om een glas te zien. En alle chicks zien dat ik voor de assen vien Ik ben een hoe en ik heb een racht Waar ik vandaan komen, denk je van mijn pas misschien Zicht gaat ik uit die nacht We brengen het de zit en Licht Uit Het volgende nummer die ik voor u ga draaien Is van de jeugd van tegenwoordig. 26 november komt een nieuwe album uit En die heet De Lachende Derde Dit is hun eerste single daarvan En die heet Sterrenstof Flikkiekie,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 Ja, op je polen na een flink de afstand van je lichaam, ze is van spectrale passen, gewoon oh, hardse krachten. Hoe losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd als je naar de kijkt. Ja, ze is platies. Ze de dan nogal Sorry als Soms als ik nou boven kijk, zelfs als ik voor de derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik hoog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loso in de sky met dames om mijn nek, dames om mijn nek, loso in de sky. Man.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 Alles passen, om oh, hard te klachten. Hoe nee. losgepast ze toen ze namen lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk, ja, ze keer plat is. En de mug is. Sorry als ik open drijf. Zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor je derde ben. Dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik altijd. In the lach, don't stare at the stone Then panic in the sky My diamonds on my neck, bitch, diamonds on my neck Lose you in the sky ...van de Oppos... Of, uh, de opposite, hebben we net gedraaid natuurlijk... ...de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof... ...26 november komt dus een nieuw album uit... ...de Lachen de Derde... ...we gaan op naar het uh, tweede uur. ...zometeen het nieuws... Uh, ...met onder andere het tweede ...Pops de Henry natuurlijk... ...we hebben een opblaasbare Obama... ...daar heb ik een bericht over... ...Marco Bossato en René Vroger nieuws over. En wilt u nou even bellen naar de uitzending? Dat kan nog steeds. Bel dan even naar 023 573 uh, 0393. 023 573 0393. Dit is Tire Cruise en Dynamite. En tot zometeen tot het nieuws.